Piep heeft zijn vleugel rond wiet geslagen. Ja, als een winterschaal. Het begint een beetje kouder te worden. Net was het nog warm. Het wordt nu zo vries. Zie mij hier zitten in mijn pyjama. Ik ben niet meer moe. Dat is goed, want je zou je krachten nodig hebben. Piep? Ja? Um, heb jij een... Um. Een scheet gelaten? Maar nee, nee. Ja, sorry, maar het begint zo te stinken. Ja, ik ruik het ook. Verdomme, verdomme, verdomme, hij altijd hetzelfde. Getsie, ik stiek bijna. Zoiets heb ik nog nooit geroken. We zijn er. Ik zie niks. Dat is het hem juist. Daar, daar, zie je die mist? Wat is daarmee? Het is die mist die zo stinkt. We moeten er doorheen, de wolk met de zeven katten. Wiet had een groot monster verwacht. Maar dit viel eigenlijk nog wel mee, alhoewel, je hebt stinken en stinken. Kom, Wiet, we moeten vertrekken. Strek je armen. Ik wil terug. Ja, misschien kan ik niet meer vliegen. Ik ben duizelig. Don't worry, Wiet, we kunnen niet meer terug. We moeten verder. Let op. Piep en Wiet staan samen aan de rand van de ster. De mist komt steeds dichterbij. Kijk naar je arme Wiet. Zie je armen. Vanaf nu ben je geen beginneling meer. Kijk Wiet, maar kijk dan toch. Vertel dit nooit aan iemand. Geheim, oké? Okay? Maar wat is er? Wat moet ik doen? Maar kijk, kijk, kijk. Moet je kijken. Je armen springen. Gabriel, merci! Wiet heeft geen tijd meer om na te denken. Hij springt. En precies op dat moment veranderen zijn armen in twee prachtige veren vleugels. Ik heb vleugels! Piep! Vleugels! Vleugels! Ssh! Stil, stil, stil! Kom naast me vliegen. Oh man, die stank. We mogen ze niet wakker maken. Oké, okay, oké, okay, Piep. Ik zal stil zijn. Ik zie niet meer zoveel. Piep? Wat is die mist? In de buurt blijven Piep. Sst, stil! Hier! Wiet ziet nog net hoe Piep zijn bril van zijn snavel pakt. De mist heeft hen opgeslokt. Wiet? Ja? Hier ben ik. Pak vast! Mijn bril! Die heb ik hier toch niet nodig. We pakken ieder één kant, dan verliezen we elkaar niet. Heb je hem? Nee wacht, ik zie niks. Pak het pootje! Zit je hier? Waar? Ja, ik weet niet aan welke Rechts, rechts, rechts. Laat me niet alleen. Nee, nee, nee, nee. Maar heb je hem? Ja, ik voel iets. Ja, dat is hem. Dat is het pootje. Ik hem. Sst. Blijven vasthouden. Kom. We gaan. De mist is dik. De stank onverdraaglijk. Je ziet niets. Je ruikt alleen. Stinken, stinken, stinken. Vleugel aan vleugel vliegen Piep en Wiet met tussen en in die bril als één grote vogel langzaam dieper de mist in. Gelukkig kent Piep de weg. Gaat het? Ja, ja. Ik krijg bijna geen adem meer. Ik weet het, het is godsgeklaagd. Het wordt steeds erger. Klopt, in het midden van de wolk is het het ergst. Maar we moeten volhouden, Wiet. Zijn we al in het midden? Bijna. Bijna, maar we moeten erdoor. Maar waarom kunnen we geen andere weg vliegen? Kom, we moeten hier wat naar links. Goh, ik val bijna van mijn stokje. Het is hier niet van de poes. Maar waarom moeten we hierdoor? Ik voel me helemaal niet goed. Ik moet overgeven, piep. Rechtsaf, hier moeten we rechtsaf. Wacht, wacht, wacht, wacht. klopt het, klopt het. Oh, ik ben hier ooit één keer verdwaald. Dat is geen lolletje. Daar is het centrum, het midden. Ik wil eruit, piep. Ik ben nog even, Wiet. Kom aan, kom aan. Oh, ik zie geen steek. Ik voel me zo gaaf. Het doet pijn. Dat is normaal, maar je kunt het. Oké, okay. doe wat ik zeg. Oh, oh, wat moet ik doen? Daar is het midden. Ik zie niks. Tel tot drie. Drie? Ja, drie. Drie is een mooi getal. Drie, hè? Right. Wiet geeft zich over, het gaat allemaal veel te snel, hij ziet niets, hij voelt alleen maar van alles. het vliegen het vliegen het vliegen het vlieg vlieg vlieg vlieg vlieg vlieg vlieg vlieg vlieg vlieg vlieg vlieg vlieg vlieg vlieg vlieg vlieg het vliegen het vliegen het vliegen het vliegen het vliegen Je mag weer ademen. Ça va? is het gelukt? Zijn we er voorbij? Je hebt het uitstekend gedaan, je hebt talent. Vanaf nu is het kinderspel, je hebt het gehaald. Proficiat, fantastisch. Piep, waarom hebben we geen andere weg genomen? We konden geen andere weg nemen, we moesten hier doorheen. Ik wist vanaf het moment dat ik jou kwam halen dat je een kans zou maken. Het is waar dat iedere baby, voor hij geboren wordt, een vogel is geweest. Maar het is maar weinig gegeven om de omgekeerde weg te volgen. Van mens terugvogel worden. Het is niet altijd fijn om klein te zijn en je wilde wegvliegen. Maar je kon niet vliegen. En daarom ben ik gekomen om het je te leren. Dus je vindt dat ik aanleg heb? Je mag gerust zijn. Vanaf nu ben je een volwaardig lid van de familie. Gedaan met dat beginnelingsgedoe. Ben ik dan een vogel? Jip, yep, je bent een vogel. Helemaal? Helemaal. Pootjes, vleugels, veren, snavel, alles erop en eraan. Ik raak bloemen. Het vogelbos. We komen in de buurt. Ik heb je door deze wolk moeten meenemen om je op de gevaren te wijzen. Ik wil niet dat je een vogel voor de kat wordt. Je hebt het gehaald, je bent sterk genoeg. Uh, by the way... Wat betekent dat eigenlijk? Uh, by the way... Tussen haakjes? Hoe laat is het eigenlijk? By the way... Geen flauw idee. Kom, we moeten voortmaken. Bij iedere vleugelslag wordt het zicht beter. Het begint licht te worden. Piep zet zijn bril terug op, Wiet volgt hem. Aan de horizon begint de zon te dagen. Links beneden ligt het vogelbos. Wiet kijkt naar zichzelf. Ik heb het toch gezegd.